mentale ouderen die als zombies leven in verpleeghuizen. Met medicijnen platgespoten en versuft. Het is de dagelijkse praktijk in ons land. Toen trof ik haar gedrogeerd aan. Gewoon als een zielig vogeltje in een stoel. Ze is natuurlijk al niet groot. En dan ook nog, ze kan helemaal niks meer. Ik heb waar de verpleging bij was, geschreeuwd ongeveer. van: Ze is gedrogeerd. Ik wil dit niet. Tienduizenden dementerenden krijgen antipsychotica omdat ze probleemgedrag vertonen. Maar helpen die medicijnen eigenlijk wel? En wat zijn de risico's? In de volksmond heet het dan platgespoten en ik vind dat mama is platgespoten geworden. Als je een antipsychotica krijgt voorgeschreven is de kans dat je binnen enkele maanden komt te overlijden ongeveer twee keer zo hoog. Daarnaast heb je een vergrote kans, bijna twee keer zo grote kans op beroertes, op longontstekingen... Daarnaast heb je dat als je deze medicatie gebruikt als belangrijke bijwerking dat mensen daardoor stijver kunnen worden, gaan vallen, kwijlen, maar ook geestelijk afstompen tot een soort zombies kunnen worden.